10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Noorse veroordeelden laten zich steeds vaker vrijwillig overplaatsen naar de gevangenis in Veenhuizen. Noorwegen heeft een cellentekort en huurt daarom sinds september de Nederlandse gevangenis. De gevangenen moesten eerder nog worden gedwongen om naar Nederland te gaan. Nu is er zelfs sprake van een korte wachtlijst. In Nederland mogen de gevangenen vaker naar buiten dan in Noorwegen. Ook krijgen de gevangenen hier meer tijd om te bellen en is er een speciale ruimte om te skypen. De politie heeft een man uit Schiedam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling tijdens de TT in Assen juni vorig jaar. Slachtoffer van 24 werd in de TT-nacht op straat gevonden. Hij was zwaar gewond en overleed na een paar dagen in het ziekenhuis. Getuigen hadden gezien dat hij was geslagen. De man uit Schiedam van 29 wordt verdacht van betrokkenheid bij poging tot zware mishandeling met de dood tot gevolg. PostNL heeft vorig jaar een stuk minder winst gemaakt dan het jaar ervoor. De netto-winst kwam uit op 149 miljoen euro. De jaaromzet bleef met bijna 3,5 miljard euro gelijk aan 2014. De bestuursvoorzitter van PostNL noemt 2015 daarom een solide jaar. PostNL bezorgde opnieuw minder brieven, maar wel meer pakketjes. Dat komt door de populariteit van internetwinkelen. PostNL bezorgt in Nederland dagelijks 500.000 pakketten en 10 miljoen brieven... Het postbedrijf is ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. De Nederlandse spoorwegen gaan stoppen met het exploiteren van stationswinkels. Ook gaat de NS geen nieuwe concessies voor bus- en spoorlijnen meer binnenhalen. Staat in de strategie van de NS voor de komende jaren en schrijft De Telegraaf. Die toekomstvisie wordt morgen gepresenteerd. De NS wil het nieuws nog niet bevestigen. Door te stoppen met de exploitatie van stationswinkels... zouden 5000 mensen bij het spoorbedrijf weg moeten. Het weer geregeld zon met een matige noordoostenwind wordt het een graad of 6. Vannacht helder en een paar graden vorst. Morgen gaat het vanuit het westen regenen, mogelijk hier en daar natte sneeuw. Het is dan een graad of 3. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 7 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meer door het ongeluk. Inmiddels zijn alle de weer vrijgegeven. En het rijden richting Den Haag op de A12. Daar staat tussen Zoetermeer en Den Haag ook nog 7 kilometer aan ongeluk. Maar ook daar zijn alle reisselken weer vrijgegeven. En op de A27 Gorkum naar Breda. Daar staat 3 kilometer file tussen Geertruidenberg en Oosterhout. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 a so some old ghost town I tried to believe in God and James Dean but Hollywood sold.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 Je het hier helemaal kraken, Albert Jan. Maar hoe heet die omloop nou? Hoe oh Bidder die binnenuit. Wel, oh, nog een keer. De omloop, hoe die heet? Ja, de omloop van het volk. De omloop hoe van kon het kon volk. Ik het ja, ja. We zijn er gelukkig weer uit op deze zaterdagmiddag. De zot goedemiddag en welkom bij Zolfend op zaterdag. Tot aan 5 uur zijn we er, tot aan Entertainment Feel. Ja, met Fred, hij zal weer binnenkomen in de studio. En de hooi hem vanaf 5 uur met lekkere muziek bij CFM. Adventure of a Lifetime. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, hoe is het met... overstappen Verstappen trouwens. Ik <hijen> <hijen> gaf die jongen nog nooit zo makkelijk geld heeft. Nee, dat ging wel 20, heel 20, makkelijk. He? Nee, 20, dat ging wel heel makkelijk. Goed, afgelopen ja. week, <hijen> ik zei het u al eerder in het programma... werd er driftig getraind... op een circuit van Barcelona. En uh, Verstappen maakte daar de, ook de nodige kilometers. Max Verstappen heeft namelijk tijdens de slotdag...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 Maar zo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 Ja, ik denk, hij gaat mee hier, dus ik laat schuiven ook. Ja, kijk maar. Ja, <laughs> Kijk in de studio van CFM? dat kan heel eenvoudig hè? via www.zfm-live.nl Je het schuif dicht, www.zfm-live.nl Kan je meekijken in de studio aan de Tolweg 10A, hier in Salford. Half vijf, we gaan het doen, het dier van de week. En hij luistert nog steeds naar de naam Bucks, we hebben al twee keer eerder een oproep gedaan, maar...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 En niemand die bloed heeft, 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je. Deze zien we alweer, hè? Toen waren er nog maar 15 miljoen. Je hoorde de single van Fluitsma Fluit en Fontijn en 15 miljoen mensen. Jawel, vijf over uh, half uh, vijf geworden. albert ja. vanavond uh, komen ze naar Zandvoort. Ja, nee, dat klopt. De Beatles. Ja, nee, bedoel, mensen mogen denken van de Beatles, de Beatles. Jawel, mm -hmm. ze komen vanavond en dat is één, één grote nostalgische avond vanavond.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 En de entree is uiteraard helemaal gratis. The Beatles live vanavond in Laudel en Hardy. En wees er snel bij, want vol is vol. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad Zeker, het gaat vanavond weer vol bak worden daar uh, in het café aan de Houtenstraat. Tijdens het uh, optreden van de After Beatles. Je hoorde trouwens de Beatles met uh, de single Hey Jude. Ja, zo dadelijk komt hij eraan. Het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Ik zeg zelf voor de middag. En hij is ook weer binnen hoor trouwens. Dus zo dadelijk entertainment voor jullie Na vijf uur bij CFM. Maar eerst de Golden Earring.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 Heerlijk, is al vlak voor het einde van dit programma Zandvoort op zaterdag. Ruim 6 minuten lang heb je kunnen genieten van de Golden Earring met Radar Love. Ja, die plaat wordt nog steeds gebruikt in diverse series en films. Kortom, een heel groot succes voor de Golden Earring, de Radar Love. Jawel, het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag.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 een oldtimer door het leven, hè, als je deze plaat rijdt. Girls. Dankjewel, Fred. Ja, graag gedaan. Yo, yo, yo, nee, heet hij Fred? Ja. <laughs> sailor, sailor en uh, Girls, Girls, Girls. Ja, nog even... Ja, de, de, de omloop van het nieuwsblad. Nee, de omloop van het volk, voorheen, hè? Zo, Zo heette heet hij. die. Dat vind ik een mooie <laughs> titel. Twee Belgen. <clears throat> twee Belgen bij de eerste drie. Uh, de omloop van het volk uh, is gewonnen door Greg van Aagemaat. een Belg,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 We proberen de oldtimer te overtreffen. Ja, nee, kijk, ja. Kijk, nee. Kijk, doei, doei. <laughs> en wij gaan het morgen weer proberen de ja. oldtimer te overtreffen. En vergeet niet vanavond The Beatles live in Loud Hardy... en morgen een prachtig concert. De Fado in Zandvoort met Daisy Corea. Wij zeggen tot morgen. Tot, tot morgen. To doei, doei. things in life are bad. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.